Hallo luisteraartjes, hier zijn we dan met Keletspraat op vrijdagavond 16 augustus 2024. En bedankt zelfs voor je gezellige uitzending. En uh, ja, mensen, daar zijn we weer, hè? vanuit Friesland dit keer met Danny. Hallo Danny. Hey, goedenavond allemaal. Ja, ja, we zitten hier vanaf de buiten hè. Ja. Vanuit uh, Friesland, dit keer. Vorige week zat, zat ik in Groningen. Nou zit zat ik samen met mijn maatje Danny op de boot in Friesland. Ik zie Tom, mascotte, Sunset, Sindri, Dirk en natuurlijk Danny, Tom. Uh, Kijk, um, ik heb Sunset gezien. En uh, wie hebben we nog meer? Ja, jongens, ja, staan natuurlijk, Starman. ZPR en uh, verder rest uh, alle mensen die niet op de chat zitten, maar wel luisteren. Allemaal welkom bij Kletspraat. Ja, daar gaan we, zegt Siri. Hé hey, Jaap en Danny, zegt Els. Ja, we hebben een gezellige boel vanavond hier. Hè? En Dirk ook. Hé hey, Jaap en Danny. En iedereen is gelijk aan het schrijven, zie ik hier. Ja, ja. Ja, nu horen we je. Uh, ja, ja, dat klopt. Ik had de dus stream al vijf minuten aan staan. Ik denk, uh, het gaat me uh, niet meer gebeuren dat ik ineens te laat binnengebiep. Ja. Ja, de mensen mij nu ook horen, maar uh, je was goed voorbereid deze week. Ja, is, uh, ja. Helemaal lekker. <laughs> Inderdaad. Dus, uh, ja, ja. Ja, mensen, dus, dus, uh, ik zit ook op tijd. helft van mijn vakantie. Vorige week in Friesland, Groningen, zoals jullie weten, heb ik een weekje op de camping gezeten. En nu zit ik in Friesland sinds uh, woensdag. Tot, tot en met de 21 ste tot volgende woensdag. Dus, uh, duikboot. Een duikboot. Of een duikboot zijn, hallo. Dit is Japan, dit een duikboot. Nou, dat vind ik wel een hele correcte naam. Ja, dat is leuk, daar kan ik mee leven. DJ Jaap en Danny Duikboot. Ik hoop alleen niet dat ik ga duiken. <lacht> ja. hey. Goedemorgen allemaal mensen. Ik weet niet of jullie mij horen. Zal Ja dan uh, leuk? En, uh, ja, eens moet de eerste keer zijn. Dan ben ik dan. Ik zit hier met Jaap gezellig. En uh, mocht u hem horen, laat even weten. Want ik moest mijn speaker uitzetten. Anders hebben we een echo. Go, go dus nou ons op de hoogte in de jet en uh, dan hebben we hier even weer jaap ja hallo um, ik heb ook even maar mijn avatar gewijzigd zegt uh, gypsy star ja ja ik heb ook zoiets uh, gemaakt maar ik had wel uh, een foto ja ik heb twee twee uh, Facebook accounts eentje onder mijn eigen naam jaap bruin Oh, nou weet iedereen gelijk mijn achternaam. Maar goed, maakt niet uit. En dan nog een, die heet Jamie Asgard. Jamie Asgard. Dat is gevaarlijk. En die is gevaarlijk, ja, ja. Nou, um, dat is mijn artiestenaam, zeg maar. De meeste artiestenaam. Ik ben een beetje. Nou, ik noem me eigenlijk meer een uh, soundwizard. Want ik wil eigenlijk, uh, uh, ja, jullie weten ook, een beetje met muziek bezig ben. Als Jamie Asgard, en ik heb thuis nog twee uh, synth een drum synthesizer en dan uh, ja, nog een synthesizer, die kan je aan elkaar koppelen. En ik heb zo'n ding wat Gypsy Star ook heeft, zo'n hoe uh, heet dat ding ook weer? Gypsy uh, met die uh, apparaat, <coughs> dat, zo, dat ronde apparaatje Jamie Asgard, nee, Jamie ik zal het even de naam uh, Jay is. J. J. Nee, As niet. De Adgaard God, voor God, nog aan toe. Pot voor het drie drubbels is nog aan toe. Uh, S. S. Juist, dat is goed. Asgard. Ja, ja. Dat is. Uh, is je net dat, code komt, dat komt uit de Noorse mythologie. Ja. Je hebt Esgaar, S es Asgaard. Dat is een Nederlandse benaming. Dat is de hemel voor. Vroeger uh, de, de, de Woudan. Oh, een diertje, lekker kruiden. Ja, zo zijn we Ik zeg het is net: Code Rosé. Ja. Zelfbediening.nl. Uh, Esgard, of Asgaard. Dat is de Wodan. Hij weet de hemel. Hè? Je weet de christelijke traditie, kennen ze de hemel. En uh, in de Noorse traditie, de Oud-Noorse traditie, hadden ze Asgaard. Asgaard uh, heet dat in het Nederlands. Dat uh, zijn uh, dat is, uh, denk, aan negen werelden. Dat is de hemel uh, voor hun vroeger dan. En daar heb ik mijn naam al verleend, omdat ik het gewoon leuk vind klinken. En James, Jamie, ja, ik heet Jaap en als je mijn naam, de uh, officiële naam is Jacob en als je het in het Engels vertaalt is het James, en daar kan je ook Jamie van maken. En Jamie is een dubbele, ja, het is een unisex naam, je kan het als vrouwelijke of als mannelijke naam gebruiken. En uh, dus zodoende, Jamie Asgard, dus als het ware, reeds. Maar wat ben je uitleggen eigenlijk, dat is iets gezegd dat niemand gaat in de reet? Nou, je bent naar ik ben naar Leeuwarden geweest. Ja, ik, ik ben naar Leeuwarden geweest inderdaad. Nou, ja, ja. daar ben ik... Uh, Beuken, Ros, Uw, maar, is geweest. Ja, maar daar ben ik niet geweest, nee, dat ik, dat weet, weet, ik, maar... ik weet wel dat ze terreinen hebben. Ja. Maar ik ben uh, vorig jaar er ook geweest. Maar, ah, uh, in het centrum. Maar ik was dan aan de andere kant, net aan de andere kant. Uh, de... Ik weet even niet meer hoe dat plein heet, maar goed, dat zat een parkeergraaf Oldermarkt. De? Oldermarkt, waar die schrijfje schreef toren staat, of zijn uh, nee. Um, ik kan even niet op de naam komen. Dat is het niet toe. Maar ja. ik, uh, toen ben ik uh, even wat gaan eten, ik voelde me niet echt lekker. Dus ik ben wat gaan eten. Um, iets met rap, rap, weet ik veel. En ik had een, een bord, een rap, ja. Nou, een bord met wel vijf van die stukken rap, zeg. Hey. Zo, en voor dezelfde prijs heb ik wel veel minder gegeten. Dan was ik twee appen klaar. En ik zo, hey, ik heb uh, niet alles opgegeten. Ik heb 80% opgegeten daarvan. Want ik was geen moment vol. Dus ik heb vanavond niks gegeten. Want ik, uh, ik had al zoveel op. Ehm... Um, ja, toen ben ik nog even een stukje gaan lopen. Maar de zon was zo warm daar, want de zon begon ineens te schijnen. En ik had er benauwd, ik had er benauwd, ik denk, weet je. Toen kwam ik bij een brug, daar was veel schaduw daar. En dan kon je ook koffie drinken, dus ik ga daar zitten. En ik bestel een bak koffie. Nou, oké, okay, toen ben ik naar Scapino gegaan, vlak bij de parkeergarage. Toen heb ik een trainingspak gekocht, die, oh, ja, ik heb Maatje M en normaal. En normaal gesproken pas ik altijd wel al een jasje en een broek. Nou ja, als het jasje goed is. Maar het M, dan zal het wel goed zijn. Maar ik heb hem niet gepast, wat ik normaal altijd doe. Kom ik thuis. Nou, uh, hij kwam bijna tot mijn ellebogen bij wijze van spreken. Die mouwen. Dus, maar ja, ik stom. Ik had die lepeltjes er al uitgeknipt. Die waslabels. Dat ik dat, dat irritant vind als je dat aantrekt. En dan zit hij in je nek te kriebelen. Ja, ik dus, er niet. Voordat je het gepast hebt, bedoel... Daar heb je wel gelijk in, ja. Ja, ja. Nou, Daar heb je gelijk in. En dat vond ik zelf achteraf ook. God voor het Hartstikke hoor. Wat ben je toch een lul? Ja, te klein. Maar ja, misschien ken ik wel uh, mensen die hem, uh, die hem passen. Het is een maat L. En normaal heb ik. Nee, maar, maar maat M. Maar normaal past maat M mij altijd. Maar ik kom altijd wel iemand tegen die het wel past. Dus uh, geen uit, alleen die zwembroek die was wel goed. Er was ook een M, maar dan kon ik zo wel zien dat ik er vier keer in pas. Dus ja, ik weet niet wat ze in uh, dat land Paraguay, weet ik wel. Oh nee, Pakistan, weet ik het. Een of ander land hebben ze die, die troep gemaakt, want voor lage lonenlanden. Ja, dan weten ze de prijzen wel in de winkel, dan betaal je... Ik krijg wel korting hoor, omdat ik, het tweede... ik kreeg een tweede krijg 50% korting. Wanneer mensen krijgen daar een halve kosten, gulden per uur of zo. En hier verkopen ze het voor 50 euro, weet je wel. En onder het merk Puma. Ja, ja zo werkt dat. Ja, dus uh, ik had er eigenlijk moeten passen. Ja, maar goed, <lacht> was mij aansteken. Ah, kijk eens. Dank je wel. Ja, ik rook niet meer. Sinds zes uh, weken ben ik gestopt met roken. Niets. Ik ben na 36 jaar horeca 30 jaar horeca en 36 jaar roken, ben ik gestopt met roken. Dus nu uh, zit ik hier alleen, maar af en toe met een jointje. van een vuurtje misschien nog, ik af en toe nog een jointje rook. En dat is ook alles wat ik doe. Dus uh, nou ja er lijkt me weinig mis mee. Maar, uh, wat vinden jullie ervan? Een tevreden roker is toch een onrust ook. Hè? Laat ons weten in de chat. Ja, hey, even kijken hoor. Ik zie dat de die schrijft... Uh... Oh, lekker raps. Wat zat er tussen de raps? Ja? Het was gehakt, hè. Uh, Aziatische landen hebben heel veel andere maten, ja. Maar uh, um, er zijn mensen bij... Dat het een M is voor de EU. En dan is het weer een wat anders voor de USA. Dus er staat daarbij. Dus ik denk, M? Nou oké, okay, maar ik ben een lul geweest. Ik had toch ook, ook moeten passen. Wat ik normaal ook doe hoor. Ik denk, nou ja, ik ga ervan uit dat het klopt. Dus ik die dingen eruit geknipt, aangetrokken. Oh, wat kan ik nou maar niet eruit geknipt? Kon ik het ruilen. Maar goed, maakt niet uit. Ik geef er wel, als ik iemand weet, die het past. Je mag het zo meenemen. Maar goed, je hebt zo schrijft, oh. Toppie Danny, nou ja, ik wil best stoppen met roken, maar dan kan ik ook geen jointje meer opsteken, want dan rook ik zo weer. Au, ja, gehard. Ja. Lekker. We uh, hebben met uh, mascotten een keer privé, gewoon gezellig, muziek uitgewisseld. En uh, hij schrijft nu: Hey Danny, toppie. Uh, ik wil best wel stoppen, maar ik kan dan ook geen jointje meer roken. Nou, ik zal je vertellen, ik, heb dus, uh, ik ben een half jaar geleden gestopt met blowen, helemaal. En dat beviel me heel goed, alleen ik had toen heel veel pijn, want ik ben, uh, uh, ja, ik heb een uh, ziekte, uh, reuma. Dus uh, ik ben daarmee gestopt, maar het beviel me toch wel. En uh, toen dacht ik ook nog eens een keer, ik stop met roken. Zomaar ineens, op 10 juli 2024, na 36 jaar, gerookt te hebben. Nou ja, dat uh, beviel me eigenlijk tot nu toe heel goed. Alleen het enige wat ik lekker vond, ik zat een keer in de trein vanaf Den Haag naar... Friesland, waar ik nu woon, sinds een paar jaar. En uh, toen rook ik in de trein gewoon met mensen een jointje roken... ...wat tegenwoordig schijnbaar heel normaal is. Ja, ik vind het niet echt normaal, maar goed, het gebeurde wel. En het rookt zo lekker. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik denk, sigaretjes, stop ik mee. En een jointje, dat als ik daar trekken heb, ja, doe ik dat gewoon. Nou ja, zo uh, is het gekomen dat ik eigenlijk dus nu gewoon helemaal gestopt ben... met ...na, na 60 jaar roken... Drie pakjes sigaretten per dag in mijn hoogtijdagen. En de laatste tijd twee à drie pakjes check per week. Maar ja, niet te betalen hier in Nederland. Dus, uh, en ik weiger gewoon de belasting om die kosten te spekken. Ik ben wat dat betreft hetzelfde als Jaap. en hey Jaap? Ja, uh, zeker weten. Daarom. Ik. Alleen, ik ben gestopt en Jaap nog niet. Dus, uh, nou maar ik rook wel mijn Jantje. Dus, uh, nu neemt Jaap er even over, want ik, uh, ik ga even in de bediening. Ja, oké. Okay, uh, oké. Okay. Ja, uh, nou, ik rook nog steeds, maar ik heb wel, als ik bijvoorbeeld, ik ging vroeger wel als ik boodschappen moest doen, dan nam ik mijn check mee. En dan ging ik heen een pookje roken en terug naar huis een pookje roken. Nou heb ik, uh, dan ben ik echt bewust aan het roken. Dan denk ik, oh nee, boodschappen, laat me mijn check hier leggen. Ga ik naar Albert Heijn of weet ik veel, naar de Coop of wat uh, heet het andere bedrijf, De Plus of weet ik wel hoe het heet. En dan kom ik terug, en heen en terug, en heb ik niet gerookt. En op een gegeven moment, dan, dan merk je het eigenlijk nog niet eens. Dan denk ik, ja, maar toch, als ik een check in huis heb, ja, dan, dan gaat het, uh, dan gaat het uh, op, hè. Dus ja, ik, heb nou, uh, nog e ik ben nu nog een pakje bezig, ik heb nog één nieuw pakje. En als die op is, dan kan ik niet meer ruiken, want dan zit ik op een eilandje Met uh, Danny en Raymond. En dat kan ik niet ook, want ik kan nergens check kopen. En hier zo in het dorp kan je ook geen check kopen, want die supermarkt hier mag geen check verkopen. Dus dan heb je API een probleem. Haha. Dus, en ik ga het gewoon proberen. En als het me bevalt, dan denk ik dat ik na de vakantie zeg van, nog hoor. Sorry, maar deze jongen. Kan jij het ook. En als ik daar niet kan, kan ik het ook, yes. zeg. Ik zeg dan niet. Nou, Daarom. Dat is goed betaald, zie je niet? ja. Daar hebben ja. ze nou. Daar hebben ze nou de Oekraïne mee, van al die centen die ik al die jaren heb betaald. Dus. En, Danny en alle andere rokers. Dus ja, jongens, dat is gewoon een verkapte belasting. Zou het wel de beter kennis hebben? Want Geert Wilders daar ooit is, Maar verbiedt het dan? Dat roken, verhaalt uit de handel. Maar aan de andere kant, ik krijg je hetzelfde als de drooglegging in Amerika in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat de alcohol verboden werd. Ja, zo is elke een stinkende rijk geworden. En toen is de maffia zo machtig geworden als het nu is. Je ziet in Mexico, hè. Ze zijn nog beter bewapend in maffia dan het leger. Nou, jongens, zei. Willen we dat in Nederland? Uh, uh, liever niet. Want dat durf ik de straat niet meer uit, hoor. Zit je allemaal bang in je huis, dan op de enige plek waar je je nog veilig voelt? Nou dan, uh, nee, dat lijkt me niks. De winkeliers die worden bedreigd uh, om beveiligingsgeld te betalen. Ze doen het natuurlijk niet. Ze zijn helemaal vangen. En als je niet betaalt, steken ze je winkels in de Vierknaal. Nou, wil je zo'n maatschappij, nou ik er niet hoor. Dat gebeurt er in Den Haag, hebben, toen heb ik nog een toko in Den Haag gehad. Toen werden er al supermarkten, wat je aan niet vertelt, gebeuren al supermarkten. De ene groep tegen de andere groep, ze steken elkaar gewoon in een fik. Ja, dat uh, concurrentie of weet ik het. Er ja. Ja. Ja. zijn ook ja. mensen die, die, die, ja ook dat. Ja, ja dat zijn vervelende nee. dingen. Ja, lekker verder, de, maar de, adem, de lekker, luchtig lekkere lekker luchtig houden inderdaad. Ja, wat gaan we morgen? Wat gaan we de we minister... morgen? Oh. ja, wat gaan jullie morgen doen? Dat zijn we ook wel eens benieuwd naar. We gaan in ieder geval uh, morgen, ja, dus een boot genomen. Dus Het is gast bij ons. Ik kom ieder jaar met zijn tentje. En dit jaar is hij dus voor het eerst onze. ons, uh, we hebben vor, eind vorig jaar een nieuwe boot gekocht. En Jaap is, uh, heeft als eerste gast uh, zijn intrek erop genomen. Ik ben een pionier. Ja, inderdaad. Ik ben gewoon een echte piraat. En, uh, ja. Nou, morgen zouden we gaan varen in principe naar Sneek, richting Sneek. Dan heb je hele mooie natuur, mooie eilandjes, Zo midden in Sneek en meer. Van een eilandje natuurlijk wel aangelegd, maar wel natuurlijk, maar heel mooi. En uh, met alleen maar ja, natuur om je heen, daar zouden we eigenlijk heen gaan. En dat is ook nog steeds de bedoeling, maar nu is mijn partner ziek geworden. Ik zou met mijn eigen boot, met de grotere boot, richting Sneek varen. En ja, Raymond op de andere boot ja, ik hoop dat het lukt met Raymond. En als het lukt, dan uh, gaan we dus morgen naar Sneek. Dus en misschien kan je wel ook een, uh, nog morgen een uurtje uitzenden. Uh, ja, vanaf Sneekereiland, Sneekermeer. Lukt dat? Of weet je, is, zijn alle uren bezet? Ja, uh, ja dat, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat gaat uh, niet zo in één keer, weet je. Oh, oké. Okay. Dus uh, als oh, dat komt, dan zou ik het wel willen doen, hoor. Oké. Okay. Dat is wel nou, nou, misschien... maar uh, ja. Nou, ja, we gaan er daar naartoe. Maar wat we wel kunnen doen, is op de, op de maandag, dan hebben ze van 9 tot 11, de stamtafel. Oké. Okay, ja. En dan kan je via Teamspeak, kunnen we ook meedoen. Dan kan je aanschrijven. Nou ja, dan hoef ik niet dat ding aan te zetten, maar de Teamspeak moet ik dan aandoen. En, en dan worden we automatisch komen we erbij, dan kan je met elkaar praten. En dan worden we ook op Redder Radio uitgezonden. Oké. Okay. En dingsels met uh, Sunset Boulevard. Samen met Gypsy. Dat is dan ook een uurtje, dan. dat is van 9 tot 10, geloof ik. Ja. Dat is dan weer op de dinsdag. En dan kan je ook lekker meekletsen. En dat is nog een avondvullend programma, want dan heb je dan uh, bij de hele avond uh, verschillende mensen die uitzenden. Dan heb je nog een CPR uh, van 10 tot 11, en dan krijgen we Dread Rats okay. van 11 tot 12. Nou, ik denk wel stoer. Wie is dat? kan ik zien. Uh, nee. Oh. Ik weet eigenlijk niet of Dread Red ook op de chat zit. Eigenlijk. Ik heb hem nog gewoon niet gezien op de chat. Dread wordt dus ook heel muzikaal, ook. Maakt zijn eigen muziek. Uh, ook met de theramin. net als Gypsy's, die speelt ook Termin. Weet je wat een Termin is, uh, Danny? Mm -hmm. Dat is een apparaat, dat je, er zit een antenne op. Ja. Yeah. En dan, uh, dat gaat met geluidsgolven. Zo met je hand zo uh, bewegen. Met twee handen. Oei, oei, oei, dat is eigenlijk de eerste de oorsynthesizer, zeg maar. Oh, die is zo'n uh, ruim honderd jaar geleden uitgevonden. Door een Rus, geloof ik, ja. En dan kan Jipsis daar alles over vertellen op de chat. Dan zal ik het al voorlezen, maar... Nee, maar die weet er alles van. Het speelt ook uh, een in. Dus. Ik heb ondertussen even voor jou en ons de chat uh, deepster. ja en sunset natuurlijk. Gezellig op het onderwoud eiland. Nate Red, je zit in ruige Het is in Ruigoord. Oké. Okay. Dan zijn we helemaal bij, bij de discord.nl.com. Ja, want, uh, want uh, die uh, man die het heeft opgericht die is pas overleden van Ruigoord. Oké. Okay. Dat was uh, op het journaal ook nog geweest trouwens. Dus, uh, ik ken de man zelf niet hoor, maar uh, hij was op het journaal en ik hey, ruim ruik gehoord en ik denk, ja, dat heb ik wel eens zo'n gehoord, ja. Ik ben er zelf nooit geweest, maar het is een beetje een vrijplaats, plaatsen, Totdat in Amsterdam is dat, hè. Dus, uh, ja. Dan... Ik ga eens even kijken hoe laat het eigenlijk is. O, oh, het is... Ja, ja we hebben even... We hebben nog ruim uh, 39 minuten. Het wordt ook nog opgenomen. Dus het uh, gaat allemaal het archief in. Nou, ik doe dit niet vaak en niet gauw. En het lijkt me, ik wil het eigenlijk wel gaan doen binnenkort ook. Als de mensen daar een beetje behoefte aan hebben, tenminste op deze zender. Dan kan je via cpa uh, ja, dat regelen. Ja, gewoon gelul met hen die de nacht in of zoiets. Gewoon uh, lekker slap over niks en alles. Of half slap. Maar uh, gewoon leuk. Dus uh, ja, wie weet. Dus. Ik vind het wel uh, op zich wel grappig, dit. Maar zo'n duo uitzending met JPO, die houden we er zeker in. Eén of twee keer per jaar. En waarschijnlijk wel vaker. Want uh, ja, gezellig. Dat kan via Teamspeak bijvoorbeeld. Ja, dat nou, ja, ja. kan ook. Ja, maar ja, je weet. Als ik bij jou moet zijn, daarna ben ik er binnen twee uur. En uh, als we moeten uitzenden, dan kan ik het gewoon via de .com .org. Ja. ja. Dus. Maar goed, ik hou mijn mond, maar weer. dat is misschien beter voor de uitzending. Succes. Wat ga je morgen doen, Jaap? Uh, eh, morgen. <coughs> ja, wat morgen ik wel deze. Nou ja, ik, ik ben natuurlijk uh, naar, naar uh, Leeuwarden geweest. Ik was vorige week dus uh, in, in, in, op de camping in Niekerk. Dat is uh, de gemeente Grotegas in Grunningen. Op een, op een relaxe camping met alleen maar mannen. Geen kinderen om jij heen. En, uh, en toen ben ik uh, afgelopen woensdag hierheen gekomen. Naar uh, Friesland. En dan zitten we dan gezellig op de boot. Ja, hij begon twee, uh, nou ja, jaar, vijf jaar geleden hier met een tentje. Eerst met een heel goedkoop tentje van de, van de Action, act En uh, toen bleef ze één of twee nachten. En daarna werd het een uh, echte tent van Beva Sports. Een goede, van Decathlon. En, uh, oh, ik mag geen reclame maken hier, .no. was Bever. Nee, Het was een Nee, het misschien. Of, of Bever. Bever. Ja, nee. AZTJON. <laughs> We hebben AZTJON. Lidl. Dus. Maar zo, uh, nou, nu is het Joop ineens hier, of uh, Jaap ineens hier aan boord. Dus, ja, doof. ja. En ik geloof dat hij het wel een uh, zijn zin heeft. Ja, hoor, zeker weten. Nou. Ja. gezellig. Met een wijntje, een een biertje. Maar die wijn is op, die fles. Ja, ik heb nog een beetje... In Frankrijk is dat heel normaal. Hadden we die fles al om vier uur zo gemaakt. Ja, bij het eten doen de Fransen dat toch? Ja, daarom. Dat heb ik al uren geleden gedaan. ze laten van die wijn begonnen. Dus we hebben geen misdaad. Nee, zeker niet. Nee, daarom. En ik heb hier nog een biertje. Oh, je hebt het. Dat vind ik minder chic. En een, en een uh, jackie. Ja, die uh, ga ik even draaien. Zeg maar zo, een tevreden rookaart. Is, is geen, geen hongerstokaart, inderdaad. En ik ken nog een trackie van mijn Junction, als jij dat ja. toch. Ja, dat is wel trouwens wel de laatste. Maar ja, als ze uitzenden, dan ga ik ook lekker naar mijn eigen boot. Ik, uh, oh, even kijken hoe het daar is, want er zit een een te wachten. Ja. Oh, ik heb een heel verhaal op het Discord, we gaan even kijken nee, ik heb niet betaald, als ik voor betaal wel, wel betaald, <lacht> eh, potverdorie. Drie <lacht> uh, dubbeltjes. <lacht> <lacht> uh, ik heb het uh, helemaal van die reclame, niet gelijk. Drie potverdrie dubbeltjes, ja, nog wel okay. toezet. Ah, dus ik mag wel wat zeggen. Alle We sinaasappelkissies We op een nou, staartje. Weet je, wat is, als ik, zou, ik ben iemand die, als die op zijn woorden moet gaan letten, dan is het allemaal niet meer leuk. Dus... <lacht> Ja, ik ben net de Albert van Linda uit friesland maar dan uh, in, de, in een beetje iets meer hetero-look. Maar nou, ik zeg wel gewoon warm hart uh, ja. Snot voor door. Ik kan wel zeggen, zeg ik het. Snot voor dikkie? Pot voor ja, drie dubbeltjes. Trouwens, we drink. hadden een leuke bijnaam voor ons twee verzonnen, hè, vanavond. Peppy en Kokkie. Ding Dong Ding Dong. Ah, ook oh, Ding Dong Ding Dong, ja. ja dat... die twee. Ding Dong Ding Dong. Ze hadden net geen slippen, want daar ben ik iets te jong nou, voor. Of buurman, <laughs> of buurman en buurman. Nee, dat niet die kleipoppertjes. Nee, dat kijk ik niet naar. Ik was vroeger. Trof... Voel... <laughs> nee, dat doe ik niet aan. Dan gaat iemand weer wel tussen Er zijn twee onhandige onhan on on on on on on buurmannetjes, dat zijn kleipoppetjes. En dan gaat er eens een eh, schilderij ophangen en dan valt hij ineens onder de muur op. Die zijn nogal onhandig. En eh, dat was vroeger door de VPRO zonder ze dat zondags ochtends altijd uit. Oh, ik of toch ook al ik net een van de renachtentjes. van mezelf, <laughs> En Gypsy <Jip> van... Star die zegt, nee joh, Geer en Goor. Geer en Goor. Nee, dat zijn we dan nou weer net niet. is zijn niet vals. Wel <laughs> oh, eerlijk. Ja. Ja, ah, Geer en Goor. Maar ik vind het best wel grappig zo. Ja. Goor, ja. Van de andere kant. Ja. Maar ja, goed, ik ben blij dat jij het zo naar je zin hebt hier. Ja. Uh, ja, maar, uh, Altijd welkom, weet je. Oh ja. Maar is mijn aansteken weet ik niet, Er is zakken daar nou, voor ja, maar... ja, dan kan je. Uh, dan Daar kan ik niet meer aansteken, maar wel mee zoeken. Oh, kijk nou, ik... hey. oh, oh nee. Oh, nee Oké. Okay. Ik Ik had jou aansteken. Hij heeft een groene, een gifgroene. Bikaansteker aansteker en ik heb een zwarte bikaansteker. aansteker. Ja, giftig. Ja, en ik ben nogal duister. Ben zwart. Dus ik heb een zwarte. Ja, wat over? ik had jouw aansteker en jij bijna niet van mij. Maar jij hebt nu je eigen aansteker. Ik ben nogal dus duister, ik maar ik heb een witte fiets en ik heb een witte auto. Maar ik ben een duister persoon. Want ik heb een zwarte aansteker. Een maagdelijke witte auto. En een maagdelijke witte auto. En nog een witte fiets. Uh... Die is niet zo ja. perfect hoor. Nee, die visie uh, die is zo onbevlekt dat die uh, van zwart naar wit is uh, gegaan. Dat heb je als je hem lang nog niet was. <lacht> ook dat. Wat is dan wit dan? Als je hem niet was? Ja. Ik dacht dat ja, hij is het bruin of... of ja, nee, je hebt... grijs. Ik weet niet eens, ik zit hier lekker te lullen op die bank naast je. hier hebben jou op visite uitgenodigd, maar ik zit volgens mij gewoon mee te lullen hier in die hele uitzending. Ja, maar dat is toch ook de bedoeling? Ja, ook... <lacht> is okay. <laughs> dat ja. Het is zon, niet mijn ja. broer, maar toch is het een zus van mijn vader. Wie, wie, wie, wie, wie is mijn tante? Oh, ik zie allemaal berichten. Ja. Of zeg ik het nou verkeerd? Het is niet mijn broer, maar toch is het een zoon van mijn vader. Wie, wie, wie? Rara, wie ben ik? Oh ja, dat was het. Reeds, pardon. Ja, Gewoon. Ja, <laughs> Wat een giller. <laughs> wat een giller! Ja, is voor Danny ook een tiramind filmpje en info op de chat gezet. Ja. Oké, okay. wie is uh, Gypsy Star? Tenminste, wat heeft hij gedaan voor mij? Jij weet wel wat hij bedoelt waarschijnlijk. Gypsy Star zeggen. Jaap, ik heb nee. intussen door Danny ook een tiramind filmpje en info op de chat gezet. Nee, door, maar Oh ja. heb jij een Dalmaier dol -ja fiets? Een Dahlmeier fiets. Wat is dat? Een dolmaier? Ik heb een witte fiets. Ik heb er nog een keer een foto van. Uh, ik weet niet of die ja, dat hier... Ik heb wel al... een fiets van een zadel. Er zit wel een zadel. Ja. Ja, ja, ja, nee, nee, twijfel ik, ik, ik eigenlijk. Ja, maar ik denk even voor de luisteraar. Ah. Sorry, ik laat me even gaan. Ik ga <laughs> even naar jouw niveau. Ik zal me wegdragen. Ja, leuk. Ja, ja. Ik ga ja. uh, ja. je aan het zoeken. Ze hebben een, een filmpje, een term, filmpje. Oh, dat is hem. Dat is, eh, uh, dit is de star. Oké. Oké. Dit, oh, dit filmpje. Ik ga even kijken, want als ik dat niet allemaal tegelijk moet gaan doen. Weet je, ik ben mijn pensioen. Ja, Oké. Okay. Oh, ja, ik ben ook geen 18 meer. Ja, dat is allemaal al nieuw voor mij, deze hele wereld, zo. Ja, ja. En jij gaat heel dat filmpje nu kijken. Even kijken, hoor. Oh, dat, dat, was dat was gaat was dat was. iets, voort. Uh, Oh, dan dan of dan moet ik het geluid even harder zetten. Oké. Wat doen? ik hoor niets. Toch heb ik het geluid aangezet van mijn telefoon. Ah joh, luister later. Nee, hij doet ja, do, het filmpje doet het dan, maar, maar ik heb alles uh, apart hoor. Ik heb de uh, chat apart. Uh, well, nou, ik uh, zou nu een foto voor jullie kunnen maken, misschien ook ik wel, maar het zit heel professioneel hier, met een mooie lamp, en een laptop, en een telefoon, en alle, een headset op, en hij uh, is helemaal uh, perfect, ook die dokie klaar voor deze uitzending. Dus, uh, en dan steekt nu ook wel nog lekker een checkje op. Ja, ja wat een tevreden roker. Uh, geen, niet oh. stimuleren mensen, het is geen uh, doe het niet. Maar wij doen het lekker wel. Ja. Zo zijn wij dan weer. Ja. Dus, alweer, ja. <coughs> maar we gaan lekker, je gaat lekker zo. Ja, het is uh, gezellig. Ik vind het mm. leuk om hier op zee te zijn op mijn eigen boot. Dankjewel, gezellig. Ja, ik ben de eerste gast. Welkom op jouw boot. Nou ja, dankjewel. Uh, oe. Oe. Oe. Oe. Toestand, uh, of op uh, jullie boot moet ik zeggen. Ja, jullie ja is een... <laughs> Ik heb een man. Maar dat weten de meeste mensen, mensen denk ik wel. We hebben hem samen, het is onze boot. Mm. Twee boten en één gaan we af en toe verhuren. En vrienden zoals jou krijgen van Van Prikkie. Andere vrienden van Vrienden misschien ook. Maar uh, geen reclame, want we leven er niet van. Ik ga morgen weer lekker naar mijn eigen boot. Nee, ik ga zo meteen. Ik ga dadelijk als dit biertje op. is dus En deze uitzending is afgelopen. Dat is over drie, nee 28 minuten. Uh, over 28 minuten, inderdaad. Ja, dat, nou ja, dan heb ik misschien nog één drankje en dan ga ik lekker naar de overkant. Want daar is mijn eigen boot de andere boot. Dus, ja, dan kan je hier nog even chillen, muziek luisteren. Ja. Dat ga ik ook doen. Maar mensen, hebben jullie nog leuke plannen dit weekend? Laat het ons Ja, chatertjes, chatertjes. Vertel eens, wat zijn jullie. Uh, van het weekend van Plagijn naar de kerk zondag. Uh, oh, dan wil ik in. mee. Ik wil biechten. Oh, gezellig. Weet je, nee, nee, nee, maar dan heb ik die wel. Maar moet zondag wel... of zo het... met zaterdag nodig. Maar dat moet wel een leuke pastoor zijn, hè? Nee hoor. Oh, nee. <Groan> vrouwelijke pastoor dan. Oh, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, ja, hij ja, is ja, altijd over lekker waaien Weet je wat, die zei die collega: Ik hou niet van vis. Nee, dat kon, nou, laat ik nou net niet zeggen. Ik hou ook echt niet van vis. Nou, ik Als ik dat... bij mijn man uit eten ga, dan gaat hij calamaris eten, bij de Griek van die inkvitswingen. Nee, die ba, ba. vind ik ook niks hoor. Als ik je, nee, dat is hartstikke lekker rubber. De in ja, inderdaad. Ik ging door zitten buiten. Ridderen. Maar goed, als ik dan je ja, dan denk ik, dat wordt die ook allemaal rondzend in dat water? Nee, ik hoef het niet. Geef mij maar gewoon lekker vlees. Ja, maar ja, ze zijn allemaal mensen weer verschillend. En ik hou wel van een lekker haringkie of zalm, vind ik ook lekker. Ja, ja, af en toe mag kreeuwtje tussendoor. Maar ik heb wel, ik vind wel inderdaad als je wel eens langs zo'n viskraam loopt, ja. dan, dan, dan denk ik ook wel eens zo'n boel, weet je. Want ik heb ook wel een keer op de Haagse markt. was ook zo'n viskraam. En die hadden allemaal, vis, allemaal vreemde vissen uit de Middellandse Zee of zo. Ja, maar er is wel visafslag, een hele afdeling met alleen vis. Dat merk oh, ik altijd in de markt. Ja, ja, dat vind ik dan wel. wel de markt op voor de koopjes, maar de visafslag die. Uh, ja, dat vind ik ook uh, niet zo lekker ruiken, eerlijk nee. gezegd hoor. Het is net alsof mijn buurvrouw de penen doet. Dat maakt ook niet uit. Maar het is het is dus, uh, ja. niet te hakken. Maar, maar, maar ik bedoel gevoel, gewoon hoor. een visje lekker bakken. Of een herenkie. Kijk een viskraampje vind ik. Uh, of mee, maar of valt nog je. Inderdaad zo'n visafslag lucht, Dat moet je echt dan winnen als je dan werkt. Dan raak je het vol mij geen eens meer. Maar, uh, maar als ik al sta, Dan heb ik wel eens zoiets van. Dan denk ik. Nee. Ja daarom stap ik mensen Tenminste. Ze vissen hier ook in de haven. Oké, okay. nou gooi het alsjeblieft terug, want ik zou het niet eten. Maar alles wat bij een visboer ligt, oké, okay. iedere smaak, ja toch? Nou, weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet zo gek op. Uh, weet je, je weet niet wat daar... Uh, ja, ik hoorde wel eens over pevels, Dat pevels in de ja, sleutel zat. Tot op, dat heb je overal. Nou, dan heb ik zoiets van, nou, uh, nou ze zei ook niet altijd even schoon hoor, dan oh, moet dat moet ik ook zeg, eerlijk zeggen. Even of je moet ergens in een gebied gaan waar eh, bijna geen mensen wonen en geen industrie is. Dan heb je nog wel kans dat het wel eh, eetbaar is. Maar eh, met al die verontreinigingen, ja. Maar dat zit, net als plastic ook, hè, dat schijnt ook overal in te zitten. Hoe dat, uh, ja, uh, dat is uh, en best wel zorgelijk. Dat plastic in voedsel zit. Els houdt ook niet van vis. Oké. Okay. Vis, vis, vis, vis... Chips is daar wel. Ja, ik ben even in de chat uh, gegaan voor je. Oh, ik ben zo verzot op vis, dat als ik langs een viskraam loop, dat ik dan negen van de 10 keer daar wat gaat halen. Bufra Meurtenbeenenwaard, ha, ha, wa, ha, Ik hou al helemaal niet van vis. Vis, zegt Dirk. Dirk houdt van Vistix. Ja, die vind ik ook wel lekker trouwens, Vistix. Ik heb die Ik had er toen eentje in. Nu, uh, Captain, uh, ik heb nu Captain Jaap. Ik had toen een keer een Vistix gekocht voor mijn uh, airfryer. Ik had een airfryer gekocht. Van, uh -huh. van Philips. <laughs> maar Philips is geen Philips, hè? Alleen de, wat voor medische apparatuur is van echte Philips scherapparaten, stofzuigers en ledischees. De rest is allemaal Chinees, wat Philips is. Want over 15 jaar mogen ze de nou naam Philips niet meer voeren, want daar hebben ze heel veel voor betaald. En dan moeten ze gewoon maar hun eigen naam verzinnen. Dus al die televisies waar Philips op staat, is geen Philips. Uh, dus dan weten jullie dat. Dus alleen medische apparatuur, scheerapparaten en stofzuigers komen nog... Van Nederlandse makelaar, waarvan de onderdelen in Indonesië gemaakt worden. Hier worden ze alleen maar in elkaar gezet. Dus in Drachten zit nog een fabriek. En er wordt ook al personeel op bezaar nog. Ja, die zijn heel vaart geflikkerd. Ja, zonder. Hmm. En dat noemen ze een Nederlands bedrijf. Ja. Het is een heel mooi wijkje gebouwd om, om die fabriek heen met arbeiderswoningen van mensen die daar voetbal ja. werkten en woonden. Dus ja, dat zat allemaal op straat. <lacht> Ja, zeker. Het is slecht voor die grote Nederlandse bedrijven die gaan naar de kloten. Nou, ja, een, een goedkope concurrentie uit ah, Azië en dergelijke. Ja. ja. Maar goed. Wat Hoe is... lang hebben we nog eigenlijk? jou? Eh, uh, Dus even kieken. Oh, uh, we hebben nog 22, 22 minuten. Oké, nou, dat is nog genoeg voor mij om nog een bier... Oh, ik heb nog bier. Ja, oh, nog... ik heb twee sixpacks in huis gehaald. Ja, nee, ik heb er ook nog bier boord. We gaan morgen goed van wal. Dus, morgen is de deur lopen naar Sneek gaan, mensen. Mm. Dus, als het goed gaat met Ray en anders ga ik alleen met Japio aan, aan de vaart. Gezellig. Nou, we gaan lekker de Vriezen meer onveilig veilig maken. Naar Sneek. Kijk of ze daar ook een uh, scapino nou hebben. Hm. Een Sneek. <laughs> en drachten wel. Daar ben ik geweest pas. Ja, want uh, even kijken, verleden jaar was ik ook in Drachten. En, uh, de... oh ja, dan was ik nog bij de ANWB-gazak van die wandelsokken gekocht. Zo, die zitten heerlijk. Wandelsokken? Ja. Wandel jij? Dus als, uh, nou, wij zitten dus voor mijn voeten is dat goed. Omdat wow. ik nogal last van mijn voeten heb. Oké. Okay. En die zitten heerlijk. Nee, ik noem het altijd als lopen. Oh. Ik ga met de hond lopen, want zo leuk vind ik het niet. Ik vind wandelen niet zo leuk klinken. Nee, ik vind het lopen nog steeds niet leuk. Nou, het zijn wandelshokken voor, uh, voor mensen die zeg maar de wandelsport behoeven. Oh, maar oh, ik draag oh, het omdat oh, het, nee. het voor mijn voeten lekker aanvoelt. Ik hou alleen van watersport, spijt me. Watersport. Ja. Ja. ja dus, daar uh, twee booten. Wat is er wel een andere idee bij? Nee hoor, oh, ik vind okay. het uh, geweldig. Oh. En dan ik nog eens gezet op Sneekermeer, oh leuk, ja Sneekermeer is prachtig, dat is zo mooi, Ja, dat is echt uh, gaaf, ik zit even de berichten terug te lezen hier van jou. ik ben eigenlijk zijn persoonlijke assistent vandaag, dus je captain, ah oh, nee hier is de captain, uh, even kijken, uh, yeah. ja, je bent de reeder, de raider. Oh ja, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik hai, heb het. draag je die kapiteinspet nog wel eens? Nou, die liggen wel thuis, zal ik je vertellen. Want de boot waar we deze winter op zaten, die was in de winter best wel vochtig. Ah. En toen begon het weer erin te slaan. Oh, dus toen dacht nee, nee, dat moeten we niet even zonder. Dus dat thuis gegooid, 23 januari 2024. Toen stopte het mijn vaarseizoen pas. Uh -huh. En toen hebben we de petjes thuis gelegd. Maar ja, helaas heb ik ze nu niet. Ah. Uh, kans volgende keer heb ik ze gewoon weer hier aan boord. Even kijken, goede wandelschoenen zie ik hier. En waarom niet? Maar ja, die kun je toch wassen? Toch, die kun je toch eruit krijgen, dat weer, of niet? Waaruit? Dat weer, als het weer ja, erin zit. Ja, ja dat kan nou, soms niet, hoor. Dat is best wel zonde, want ik, heb, ik had toen een keer twee witte patches. Ik ben ze vergeten. Dat heb ik gedaan tijdens eten, gewoon Er zit niks op, hè. het is geen kapiteinspat. Er is gewoon mm. zo'n baseballpatch in het wit en dat is lekker tegen de warmte als je licht witte kleding draagt en dat is echt waar hoor of je een zwart t-shirt dan trekt nou, dan verga je van de warmte en dat wit dat stoot juist warmte af vooral met de zon en zo dus altijd lichte kleding Een wit is het allerbeste je wordt dan lekker bruin met een witte kleding en nou ben ik ook al lekker bruin want ik heb de camping ook lekker liggen zonnen daar en ook op de, aan de Hoornse plas. En ik ben best wel een uh, beetje getint zo, uh, als ik zo uh, naar mijn armen kijk, in het donker. Maar... Nou, het voelt ligt licht ook, ik ben gewoon lekker bruin. Lekker gekleurd. Ja. Lekker van genieten, ja toch? Ja. Dus, uh, het is nog steeds zomer, gelukkig. Het blijft ook mooi daar de komende uh, dagen. Nou, het was niet koud vandaag, ondanks dat het bewolkt was. Uh, de zon heeft wel wat geschijnd hoor, ook wel. Gisteren oh, de... vond dat je veel wind. Was... Een mooie nou, zonsondergang, heb je dat gezien? Ja, dat is heel erg mooi. Ik heb er al zoveel foto's. Gewoon ik, ik, ik heb foto's maken, ik heb gewoon blijven. Ik heb foto's, want ik zag jou ja, lopen met de hond. Ja. Ik heb er net foto's gemaakt. Het was net de zononder, maar ja. de lucht was wel oranje ja. blauw gekleurd. Dat heb ik met mijn oh, andere toestel oh, Het Dat is ook uit. een hele mooie windmolen van de of Os. Ah Vos. Ja. Oh, moet je maar een keer buiten de haven gaan staan. Ach, die bomen, dan zie je dat ding staan. Dat ah, is zo'n okay. mooi plaatje. Dus uh, ja, ik zit hier gewoon uh, zes maanden per jaar uh, in, uh, in een levensschilderij. Oh. Pst, nou ja, daar ben je nu ook even. Ja, wel. ja. Pst. Maar goed. Weet je Zijn ook... er nog mensen in de Discord-app uh, aan het praten? Zo? Even kijken hoor. Eh, uh, uh, Elsie zegt. Daar heb ik ook wel eens gezeild op het sneek lang geleden, dat wel. Goede, een jipsystar die zegt, goede wandelzoeken zijn ook naadloos. Dus daar loop je je voeten ook niet te snel kapot mee. Dan klopt, die naden ja, als je het van die naden hebt. Dan, dan zit er net onder de randje van de, je teenagel. Oh man, dat is zo verschrikking. En inderdaad heb je met deze sokken er ja, geen last van. En Elsie zegt ja, echt mooi daar. Jeepse zou die zeggen nee, als het weer uh, er goed in zit, dan is de kans klein dat ze er dan nog uitgaat. Ja. Dus uh, mascotte is daar ook nog wat, zie ik hierboven. Ik heb veroudering oh, over die visticks op vanavond, Dirk. Nostalgie een beetje, eigenlijk is het niks bijzonders, maar ik heb er gewoon trekking soms. Leuk hoor, lekker varen, zegt Moschotten. Ja, varen is altijd leuk. En Moschotte, trouwens, je bent altijd een keer welkom hier hoor, want ik weet dat je ook in deze regio komt. Uit deze regio En we hadden van de week al een beetje gechat. Dus uh, eens een keer willen komen varen, van harte welkom. Dus, ja toch? Ja, gezellig. Ja. Ja ik niet de mascotte ben jij wel eens op de Ridderradio dag geweest? Eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet. Maar... Ik weet alleen maar dat Moskotten in de buurt van de luchtstroom van dat vliegba vliegbasis Leeuwarden ah, woont. Okay. Daardoor wist ik dat hij hier uit de buurt komt. Nou, dat is niet gaar hier vandaan, waar wel, Ja, en waar, daar woon ik ook wel aan de nee. andere kant. Ik geloof dat, dat ik vind. binnen een kwartier hier in Leeuwarden zit. Ja. Groningen is ook niet zo... Nou ja, nee, Groningen is iets verder... Maar die camping, dat is ook maar uh, nou, een half uur of zo. Een half uur te rijden ongeveer. Ja, is ook ja, ook dat niet dat echt ver hier zijn. vandaan. Grote gast, niet kerk. Maks heeft ze boot verkocht. Scott... Oké, okay, oh. zonde. Ja, dat ze hier varend heen kunnen komen. Nou ja, mocht ze wel een keer willen varen. Die zijn allemaal, uh, iedereen die nu luistert, is uh, van harte welkom. Bij Jaap en mij. Dus, ja hoor. Ja. Misschien moeten we een keer een avondje organiseren of een dagje met z'n allen. Ja. Alle luisteraars. De Vieren weer Ridden Radio dag hier. Af de boot. Vanaf de boot, ja, gezellig. Hij is nog niet op de Radio geweest, ja. Als schotten. Hij is er nog niet geweest. Oké. Dus ah, Oké. Okay. Okay. Nou, ik lees mee, mensen. Oeh. Cool. Nou, er zijn ook veel mensen die, uh, uh, zoals Kees bijvoorbeeld, die luistert nu ook. Hallo Kees, die is nooit op de chat, maar hij is altijd, uh, uh, luistert die. Nou, hij... Dat is ook leuk, want het hoeft ook niet altijd op de Dat hoeft ook niet, die nee. is leuk voor ons, is het is leuk om bezig en, te zijn, uh, maar... en, ja, en luisteren kan ook hartstikke leuk zijn. Ja. En, uh, en die is vaker ook op de ridderdag. Oké. Okay. Dus uh, ja. Ik ja, dus had dit jaar willen komen, die 14e. Was de 14e toch? Uh, dag 14 juli, ja, Gouwgedal, ja. Wel, ja. Maar ja, mijn beste vriendin was overleden, dus ik moest ineens een paar dagen naar een hotel in Den Haag om dingen te regelen en te doen. Dus ik kon helaas niet naar die Ridder Dag komen, dat had ik echt graag gewild. Dus maar, volgend jaar hoop ik het wel buiten. te zijn. Misschien kunnen ik wat anders een ontmoeting regelen met z'n allen. Ja. Ja, toch? Ja, dat lijkt leuk. Ja. Maar ik dacht, ik weet niet zeker, maar dat we in september ook iets van een Ridder Dag uh, doen, Want er waren okay. niet zo heel veel mensen... De laatste keer. Maar twaalf uh, man of zoiets. En normaal zitten er tussen nou de 25 en 30 mensen, hebben we wel eens gehad. Oké, leuk. Hoe? Ja, mensen als Kees al. Ja, nee, dat klopt. Dat is een hele aardige man, Kees. Ja, Kees. En uh, die heeft trouwens alle opnames van Willem de Ridder... De uitzendingen van Willem de Ridder, daar nam die allemaal op, hè. Dus is een heel archief van de yes, uh, Ridder ridderradio.com. Wille, de, Willem de Ridder, onze vriend Willem. Wat missen we die lieve man? We weten het allemaal, hè. Willem de niet meer is onder ons. Maar we kunnen nog wel, gelukkig nog, via het archief van zijn prachtige uitzendingen genieten. Ook na deze uitzending. Kunnen we genieten. Van Willem de Ridders oude okay. programma's. Oh, dat is. De... <lacht> dat is de rookalarm. Die gaat ineens af. <lacht> er valt niets aan. Je zit hier wel veilig, Nou, ik moet je wel zeggen. Vanmorgen zat ik een peuk te roken. En ik had dat ding al opengemaakt voor de verse lucht. Ging het rookalarm ineens af? En ik ga nou wat raar. Hij stopte wel van zelf. Hè? Hmm. Ik heb daar zo een uh, melder voor uh, het andere. Wat is dat ook weer? Oh, uh, uh, Kool-oxide. Kool kool ja. Ik heb daar uh, een gekocht daar, want het is verplicht. Maar ik heb ook een rookmelder, maar die moet ik ook nog een keertje aansluiten. Dan doe ik het in de gang. Want als ik het in de keuken doe, dan gaat het ook piepen als ik kook. En dat vind ik oh. niet zo leuk. Uh, uh, dus als ik hem in de, in de gang doe kom toch doet u het toch wel dus uh, ja, eigenlijk zou ik er ook eentje in, in mijn woonkamer moeten doen maar dat, dat komt nog wel goed dus uh, ik heb inmiddels uh, mezelf uh, voorzien van nog een biertje Ach, gezellig zelf vrij was ik dat mag ah, die mensen hier nou als ik niet goed klok maar was dat een kutalarm hier van ons van mij <laughs> ja. Ja, sorry mensen ik hoor ook liever de. Oh ja, slot. kijk, uh, Elsie zegt. ja M -M MSS in september. Een herkansing voor Ridder Radio dan. Oké. Dus je in september. Uiteraard en... Ik ga ook uh, in september trouwens, mensen. <lacht> ga ik richting uh, het Westen varen. Dus uh, via Muiden. En dan wil ik ook Utrecht en, uh, en Den Haag en Delft er even aan. Doen. Dus. Uh, zeg, We hebben die boot er nu bij en die ligt hier. En als die niet verhuurd is, dan kan ik gewoon lekker gaan varen. Dus ik ga wel een beetje die kant op. Ik vind het wel leuk: een beetje rondvaren en een beetje genieten van de cultuur en eh, toestanden. Dus. dus ja, ik hoop jullie allemaal gauw dit toch wel ergens te ontmoeten. En is Stuart schrijft: Ja, ik was er uh, dit jaar ook niet, want het was te veel qua energie. Wat ik er voornamelijk ook spelen in Sliegdrecht. Oké, okay, ja. Nou ja. Wie je veel is er? Is het niet goed? Dan moet je altijd rustig aan. Mm -hmm. Wie is er fikkie aan het stoken? Kom er <laughs> Ja, leuk die bel. Nee, ja, ik ga ja. alleen maar naar binnen. Waarschijnlijk uh, is mijn, mijn dure oude oh, toilet. <laughs> ik ja, weet het niet. Ik deed niets. <laughs> ik had wel een jointje in mijn mond, maar die was uit. Dus, uh... Want ik mag niet roken hier in de kajuit. Dat is de huisregels. En zegt toen ik net kwam wonen. Ging ook steeds af. Als ik onder de douche ging staan. <laughs> ik heb al een paar keer ja? gehad dat hij s'nachts afging. Hier. Oh jee. En dan liggen we lekker te slapen. Dat was, ik heb natuurlijk de laatste maanden voordat die andere. Omdat die opgeknapt werd. Ook op deze gehuisvest. Ge ge dus we zaten op deze boot. En in één keer s'nachts hoorde ik je pleuren. Zei hij. En toen <laughs> bleek dat zo'n gasflesje. Ja. die je in het huis steekt, ah. die kunnen niet tegen te veel kou. Okay. En die waren dus door de kou gaan lekken in de winter. ik ook in de winter dus, want ja, de boot is ook lekker in de winter. En toen uh, ging ook dat pleuralsalarm in die s'nachts af. <tie> en ik wist maar niet waarvan het vandaan kwam. Nou, dat was dus achteraf van die gasflesjes. Ah, ja, oké. Okay. Maar het werkt wel. Ja. Ah. Die heeft gezegd, schrijft, oh, dat had ik in mijn vorige huis... En in de winter soms ook in dit huis. Ja, het kan beter te vaak afgaan dan te weinig. Nou, dat ben ik met je eens. Vaardigheid voor alles, hè. Ja. ja. Goed, hoeveel minuten heb je nog eigenlijk, Jaap? Hm? Hoeveel minuten heb je nog? Uh, nog negen minuten. Oké, okay, even negen minuten gezelligheid. En dan wordt het nog een, nog een peukje opsteken. Nou. Ja, jongens. Oh, ja, ja, Le leven de lol. Eens even deze kijken, uh, waar heb ik oh daar ligt die. Ja, maar maar oh. Zo. Uh. <coughs> Pardon. Erg ja, gezellig zo hoor. Nee. Nou, het is wel leuk van die wel ja. uh, iets apart. De ja. nooit gedaan. Weet je, ik vroeger ook wat ik wel een leuk duo vond. Um, weet je, die twee gasten ook alweer? Twee hagen -ezen. En die maakten muziek ook. Uh, een groot en een klein mannetje. Uh, nou. Minnie en Maxi. Kennen jullie die nog? Waren dat hagen -ezen? Ja. Oh, dat heb ik nooit geweten. Uh, die dat... ken ze wel. Ik irriteerde me dood aan die mensen. Oh. Ja. Ik vond die lange vent wel al geholpen uit, met die gekke snor. Ik heb er niet zoveel mee okay. Maar goed, ik weet wel wie je bedoel. Maar dat, jij, dat heb je mm. beter in, met jouw tongen al erbij. <laughs> nee, die lange vent vond ik altijd wel grappig. Mm. Dus, <laughs> ja, ik weet, uh, vroeger mm. mijn uh, ouders en grootouders, die keken er ook naar, maar dat mijn, mijn ding. Het enige wat ik dan, wat jij hebt met uh, Meneer en Maxi, dat heb ik met snip en snap. Nou, ja, ik snap het wel. Die humor van vroeger is heel anders als nou, nu. Als je niks anders dan nu. Eh? Dan weet je ook niet veel anders. Dus het is leuk. Ja, ja, dat is ook wel weer zo. Ja, ik denk dat. Je maar dat was het enige wat ik wel leuk vond, het is, van, het is niet mijn broer. Maar toch is het een zoon van mijn vader. Ja, mm. ja. Wie ben ik. Nou, op zich is dat best grappig. Ja, dat maar, als, maar je ziet wel eens van die oude televisieshow's. Mm. En dan denk ik, moet ik daarom lachen? Ik ga even ondertussen heel lekker verder. Ja? Kijk ik even naar mijn telefoon. Oké. Okay. nou? dus. Uh, en dan denk ik bij mij, moet ik daar nou op lachen? Maar nou, aan de andere kant, net zoals wat jij ja, zei, vroeger had je niet veel. Maar je, nu hebben je het toen nog niet. Dus gewoon ver voor de oorlog waren ze al bekend in de jaren 30. Ja, en eh uh, ja, oké, okay, star die stuurt van Stijn. naar is Graafotrein, ja. Giepsie star stuurt over een gaslep. Dan sta je dan de shit raus, de sputing af. En dat maakt ze subsidifickeerd. Maar dat is uit de kou Ja, het is wel kouwelijk ja. Dat is niet vrij, nee, inderdaad. En maar hopen dat de gordijnen dicht zijn, hè? Ja, ja. Had vroeger, mijn vader had vroeger zelf een douche gebouwd. En had hij wel toestemming van de gemeente. Alleen. Nou, de ja, kan. Had, we hadden boven in Duindorp hadden we een, een, een kast in de, in de slaapkamer. een douche van Ja, en mijn vader had er toen een douche van gemaakt. Dat heeft hij een vergunning al gevraagd bij de gemeente. Dat mocht, want het was een huurhuis van de gemeente. Alleen hij mocht niet het water en gas aansluiten, want dat deed dan de loodgieter van de gemeente. Nou, hij had die toestemming voor gehad. Nou, dat was een mooi geworden. Toen kwam er zo'n opzichter naar kijken. En die was zo onder de indruk, hij zei, joh, hij zei, we gaan begin, over een paar jaar, dat was al eind jaren 60, hè. 68 hebben mijn vader die douche gebouwd. En toen, uh, wij gingen verhuizen in 1971, en toen waren ze rond die tijd, elk huis dat leeg kwam, gingen ze renoveren. Hij zei: We willen overal douches inbouwen. Mag ik uh, uw, uh, die bouwtekeningen zien? En hij zei: joh, Ik wil het van je kopen. Voor 100 gulden. Nou, voor die tijd was 100 gulden best wel veel geld. Nou, toen hebben iedereen in die straat het precies dezelfde douche gekregen. als wat mijn vader had ontworpen toen. Terwijl mijn vader geen eens architect was. Want die man vroeg ook, bent u vast architect of weet ik veel? Nee hoor, zei mijn vader. Ik ben maar een simpele uh, kleur, avondstoelkleurmaker. Nou, dan is hij bij een bank gaan werken. Maar hij zegt, uh, nou, hij zegt, nou, uh, die man was echt onder de indruk. Hij zei, nou, hij zegt, dus iedereen kreeg dezelfde douche als die waar hadden. Ik geef mijn vader 100 gulden voor in die tijd. Dus ja, daar was hij natuurlijk best wel blij mee en ook trots. Dat de hele straat dezelfde douche kreeg die hij had ontworpen. Nou, dus uh, dat was natuurlijk wel een opstekertje. En toen we gingen verhuizen naar Den Haag, zat er al een douche in. Dat was gewoon standaard. Maar de meeste flats in die wijk, dat was in Den Haag, Zuidwest. En uh, daar, daar had je ook een lafette heet dat, geloof ik. Nou, daar had je ja. een soort keukentje, een soort bijkeukentje. Een soort aanrecht met een. Uh, met een soort goudsteen, dat was stond van marmer of zo. En dan kon je dan op zitten met je voeten in dat badje En dan had je dan een gordijntje en had je boven je een douchekop. En dan kon je. Ja, en dan kon je zitten douchen. Maar wij hadden een douche waar je moest staan. Dat was een rond waar je dan moest gaan zitten. Ja, precies. Klopt. Maar wij hadden een douche waar je kon staan. En dan kon ook de wasmachine staan. En de droger. Dat was heel luxe en dat was heel wat in die tijd, 1971. En die huizen in de Landzijde, want dat is in Zuidwest-Den Haag, tussen Wateringen Loos Duin in, maar de Uithof, zeg maar ongeveer in de buurt. Daar waren dan de, de, de laagbouw. Die hadden gewoon een staande douche, kon je gewoon in staan. Die huizen staan er nog. Alleen die flats hebben nu ook nog een normale douche, want het is allemaal al twee keer gerenoveerd. Sommige huizen hebben ze gesloopt, hebben ze nieuwbouw weer gepleegd. Maar er zijn nog steeds huizen uit eind jaren 50, begin jaren 60. Maar die zijn allemaal intussen al twee keer uh, gerenoveerd. Maar we hadden toen al een staande douche in 1971. Ik heb dat toch gewoond. Tot 1990. Hé, hey, beste ja. Zeg het eens. Nou, luister. Nou, Ik ben het ook. Ja, we gaan afscheid nemen van jullie. Ja, dat moet. We hebben waarschijnlijk uh, krijgen je niet meer tijd, want uh, we zijn met toonbakmunten uh, het einde is nabij, denk ik. Ja. Dus ik wil iedereen wel bedanken. Ik vond het leuk om je, hier uh, je, uh, aanwezig te zijn bij Jaap En trouwens, ik was over doen, ook niet. Dus uh, en wie weet, ga ik zelf ook uitzenden. Nou, te laat ben leuk. Maar we zitten nu op 1 minuut voor 12. En uh, ja, morgen gaan we weer luisteren naar wie er ook uitzendt. We gaan morgen lekker bakken. We wensen jullie in ieder geval een hele fijne nacht. En maandag is we om 9 uur uh, de stamtafel en dinsdag Gypsy uh, daar En, en uh, Sunset met de Sunset Boulevard. Okay, dus zeggen uh, tot maandag. Doei doei allemaal, bedankt voor het luisteren. Doei doei. Peppi en Koki. Dong Ding dong.